Christian Bonenbakker met het NOS Journaal in noeien 2001. Burgemeester Bloomberg was de eerste spreker, gevolgd door president Obama die een psalm voorlas. Daarna begon het voorlezen van de namen van de bijna 3000 slachtoffers. Zojuist is de vierde minuut stilte gehouden op het tijdstip dat de zuidtoren van het WTC instortte. Er wordt nog twee keer een minuut stilte gehouden op de tijd dat in Pennsylvania een gekaapt vliegtuig neerstortte en het tijdstip dat de tweede WTC-toren instortte. In het centrum van Enkhuizen zijn vannacht twee Duitsers zwaar mishandeld en in het ziekenhuis beland. De twee mannen uit Oberhausen zeiden dat ze zonder enige aanleiding werden aangevallen door ongeveer zeven jongeren. De daders zouden bij een feest in een huis aan de kaasmarkt in Enkhuizen zijn geweest. De politie heeft dat huis ontruimd en de namen van de feestgangers genoteerd. Een aantal gasten is aangehouden voor agressief gedrag tegen de politie. Schiphol heeft de Kaagbaan gesloten voor groot onderhoud. Hij krijgt onder meer een nieuwe toplaag en nieuwe markeringen. De Kaagbaan is een van de belangrijkste start- en landingsbanen van Schiphol. De sluiting leidt ertoe dat vooral de Aalsmeerbaan en de Zwanenburgbaan intensiever worden gebruikt. De Kaagbaan gaat vermoedelijk begin oktober weer open.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 Het weer, het is overwegend bewolkt en er trekken enkele buien over het land, mogelijk met een klap onweer. Vanavond klaart het vanuit het westen op, morgen eerst droog met wat zon, later bewolkt en regen. Het wordt dan ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort bij Muiden, 2 kilometer. De andere kant op tussen knooppunt Eemnes en Laren 3. A2 Ten Bos richting Utrecht bij Nieuwegein-Zuid, 3 door werkzaamheden. De andere kant op is een ongeluk gebeurd richting Den Bosch Tussen Vianen en de Afrit Everdingen staat 5 kilometer fiede. En er is maar één rijstrook open. Je kunt beter omrijden via Gorkum over de A27 en de A15. Speelvertraging op de A9, Alkmaar richting Amstelveen. Er staat tussen Beverwijk en Knopend Rotterpolderplein 7 kilometer fiede. Er zijn twee rijstroken dicht. Tot zover de verkeersinformatie. Bent u al BN'er? Nee.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 Zandvoort heeft het en jij beleeft het. Zon. Zon, zee, Zandvoort en z zomerhit. ZFM. Dit is de zomer van ZFM. Met nu zondag in Kennemerland.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 These by Keller's words Cozy in my mind And I touched your face, narcotic, mind, my laced, man, and -like And I called your name like an a deep took your cocaine all this stuff you're out of bed. And I touched your face, narcotic, mind, and laced, And I call your name Michael K. De zomer van ZFM. ZFM zo voor. ZFM zat voor 106.9. FM. ZFM.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 He, waarin je na die 1-0 uh, schitterende goal, schitterende aanval, alle kansen krijgt 2-0, 3-0. Ja, die maak je niet. Ja, en dan weet je dat uh, Zwanenburg de, de, dat gewoon een hele bijzondere goede ploeg heeft. Ja, dat gaat stormen. En dan weet je dat hij een keer uh, kan vallen. En dat, ja, dat gebeurt ook. Maar ja, we kwamen bijna niet onder die druk uit de tweede helft. Eerste ja, helft voor Bromendaal, tweede helft voor Zwanenburg. Nou ja, absoluut. Uh, kijk, wij maakten de fout om uh, de tweede helft veel die lange bal te hanteren op onze kleine, snelle spitsen. Nou ja, dan denk je 20 minuten van tijd op te vangen door een uh, grote spits uh, in te brengen. Ja, en vanaf dat moment kwamen die lange ballen niet meer. Toen in de tweede helft heb je nog een paar kansjes. Uh, Wouter Snel ging op een gegeven moment goed door aan de rechterkant. Had eigenlijk nog een paar meter door moeten lopen naar de achterlijn. En dan voor moeten geven, dan stonden twee man vrij. Met name Joan en uh, Ozan.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 Nou ja, dat is ook pech. Maar daarentegen uh, heeft uh, Zwanenburg ook wel een paar uh, mogelijkheden gecreëerd. En je mag blij dat uh, Daan Kerkman uh, die spit komt alleen maar omdat hij lang blijft staan. En dat hij gewoon een uh, punt pakt op uh, Bloemendaal. Ja, Zwanenburg ging hem laatst alles of niks spelen met uh, vier, vijf van een aanval. Ja, en dan uh, wordt die lange bal er niet uh, uitgehaald. En dan weet je, En uh, de vallende ballen waren niet voor ons. Wat ze in het begin wel waren, ja, dan, dan kom je niet onder die druk vandaan. Ja, dus... Uh,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 Oké okay. Ik kan even kijken Want um, Natuurlijk een heel Sowieso een heel apart verhaal Hoe hij uh, hoe, hoe zijn leven Hij is met heel weinig geld Naar Amerika gekomen als, uh, En hij wou gewoon doorbreken Als uh, bodybuilder Oké okay, Ja yeah. En nou, uiteindelijk is hij gevraagd Voor films daar is hij natuurlijk Heel erg rijk van geworden Ja Ehm um, Na mm, mm, mm, mm, mm, na na na na na Ja, het is, ja het is een Oostenrijker ja, hier, gouverneur, de vroege gouverneur van Californië. Ja, uh, dus die... niet meer. Nee. En dan zie dit jaar, februari 2011, maakte. kijken... Uh... 3 januari was hij gestopt, het gouverneurschap oh. van Californië. Ja, ja. toch nog iets, Jan Smit heeft zaterdagavond met zijn programma Lang Leven de TV meer kijkers schrokken een talentenjacht Mijn Name Is. Hij trok iets meer dan een miljoen kijkers, maar hij nog net de top drie van best bekeken programma's bereikt.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 Roel is dolblij met het zwangerschap van zijn vrouw. Op Twitter schrijft hij: "Ben super blij om te kunnen melden dat Marloes en ik in maart een kind te wachten. We kunnen ons geluk niet op." Gefeliciteerd Roel. Gefeliciteerd met, met die Manloes kleine om de douche. Die zou net He? zo klein zijn als Roel zelf. <laughs> tussen dan de Eredivisie vvv Velo, PSV 3-3, NAC Feyenoord, tussen dan is daar 1-2. Came without you, without you, without you, without you, without you, without you, without you, without you, without you,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 Wat een fijn plaatje ze... Diane Bromfield en voelen. Ik denk dat ja, als je een uh, mede mensen op straat dit laat horen... ze toch zullen zeggen... Uh, is dit niet Amy Winehouse? Ja, de stem die... Uh, Lijkt er een echt... Een maar ja. Amy Winehouse is haar, uh, is haar uh, ja, pete tante. En ja, weet Bas, je hoe oud ze is? Was ja, ja, En weet je hoe oud ze is? Vijftien jaar. Ja, is, en uh, uh, twee jaar geleden toen ze dertien was... Bracht uh, ze haar debuutalbum uit. Toen was ze dus dertien... De plaat was uh, tevens het eerste release... Van een nieuw uh, recordalbum...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 the power That's when you know nobody cares me No one can't me Why don't you hand it over Take a load of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 cause you're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 Erevisie tussenstanden en dan zien we dat Herenveen gewonnen heeft met 3-0 van Groningen het VVV Venlo tegen PSV 3-3 is geworden en breda tegen Feyenoord uh, 1-3 en Excelsior Utrecht is dus net 6 minuten bezig en staat nu al 1-0 voor Excelsior Steps on the ground Steps on the ground I see a been coming down I know it's you, no. but you're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 Jean-Louis van Dam, kwartet, aanvang om 9 uur. Ja. Heb je 17 september de Korendag, dat vindt plaats bij de protestantse kerk. En 17 september heb je ook de Granale Pelle, eerste voorronde Zandvoortse kampioenschap. Talassa, en aanvang, uh, dus dan 5 uur. <laughs> en uh, de, de volgende weekend vindt ook plaats in Spettacolo Sportivo. Dat vindt plaats op het circuitpark Zandvoort. En volgende zondag is het rondje dorp in diverse cafés. De kleine klanken van Stevie Wonder. en isn't she lovely? Eén tussenstand in de Eredivisie werd zo'n half vijf begonnen. Excelsior FC Utrecht, de tussenstand is daar 1-0 voor de Rotterdammers. Tijd voor nieuwe muziek, dit is Train Stalk uit Down Under. Dit is Climbing Walls. Strange Talk En Climbing Walls En zo eindigen we deze Zondag in Kennemerland Voor deze zondag 11 september 2011 Aldo, dankjewel Ja, Rudy, jou ook heel erg bedankt Ik vond het een leuke uitzending met je het was, enorm, was het, het was enorm gezellig We willen ook Chuck de Blauw bedanken En uh, iedereen voor het luisteren Een hele fijne werkweek Ik wil even of, zeggen, trouwens Ja yeah. um, bij uh, Snackbar Henry. Ja, feel of, of ze vast uh, een broodje met schikanenpinda voor ons kunnen maken. Ja, en voor mij, een, een uh, doe maar weer een broodje kip, Nee, doe maar een broodje kroket met een beetje mosterd. Lekker. We zijn Bij er denk ik met een uurtje. <laughs> Helemaal goed, hele fijne werkweek. En uh, we spreken in de volgende keer zo meteen een herhaling van Entertainment View. Alleen, er was geen Entertainment View. Nou nee, ja, dus, uh... zoek er maar uit. Veel succes, dit is the Crawl. Dreams, that's where I have to go.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 You're not on my mind